Het aantal autodiefstallen is vorig jaar met 14 procent gedaald. Ten opzichte van 2010 is er zelfs een daling van 40 procent te zien. Volgens het CBS komt dat vermoedelijk door de verbeterde beveiliging van jongere auto's. Door de verbeterde alarmsystemen en startonderbrekers hebben dieven niet meer genoeg aan een schroevendraaier en een hamer. Het weer dan nog? Het is droog. Lokaal kans op dichte mist. Het is tussen de 0 en de 2 graden. Overdag wisselend bewolkt. Met in het zuiden kans op een bui. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Hein Hofman. Welkom terug bij Focus, het wetenschaps- en geschiedenisprogramma in de nacht. Het is inmiddels twee minuten over vier. En we gaan zo met collega Gerda Bosman de krochten van Museum Boerhaven in. Waar we het stof van een 400 jaar oude anatomische atlas afblazen. En daarna duiken we de Tweede Wereldoorlog in met een aanslag op Router. En dat was op 7 maart 1945. Router is nu relatief onbekend, maar toen was het de meest beruchte natie. That I had in the night Only a dream But it felt so right Well I was down there In the moonlight I was holding you tight But it was only a dream That knocks me off my feet Only a dream Have you dancing in the street ground, but it's only a dream, but that's just the dream, still hanging around, still hanging around. It was only a dream. Oh, only a dream. Only a dream. Just only a dream. Yeah, Solomon Burke. It was only a dream. Ja, het is nu tijd voor de rubriek Wetenschapsgeschiedenis in Duizend Voorwerpen. En hierin gaat verslaggever Gerda Bosman schatgraven in de depots van Museum Boerhaven in Leiden. Op zoek naar voorwerpen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de wetenschap. Focus. En bij, uh, voor die rubriek gaan we naar het jaar 1686. Het jaar dat chirurgijn, anatoom, schrijver, ondernemer... en ruziezoeker Govert bildt een anatomische atlas uitgaf. Museum Boerhaven heeft een originele uitgave van het boek is in bezit. En conservator Tim Huisman vertelt erover. Jij haalt nou een, een doek van een ja. platte vitrinekast? Ja. Uh, ja, ik haal een uh, leren van uh, een platte vitrine... Uh, het heeft ermee te maken dat wat erin zit is uh, ja, kwetsbaar materiaal. Uh, de gravures. En, uh, ja, zonder licht kun je ze niet zien. Maar licht heeft ook meteen het nadeel uh, dat het uh, toch verbleekt, het, het materiaal. Dus we proberen lichtinwerking um, te, te beperken door, um, als niemand er naar kijkt... om dan gewoon die liliere eroverheen uh, te zetten... Dus als je hier op bezoek komt, mag je die leren flappen best wel zelf weghalen? Ja, een soort uh, primitieve vorm van interactief bezig zijn is dat. <laughs> ja, um, En dan, dan, uh, dan zie je ja, een tamelijk uh, uh, moet zeggen, uh, realistische, zelfs wel gruwelijk realistisch plaatje van een, uh, een kind, een dood kind, een, een dooie baby... Um, waarvan de buikholte is, is opengemaakt, opengesneden... en uh, ja, waarvan de, de darmen uh, zichtbaar zijn en de maag, lever. Ik, ik zie een beetje een gek tafereel. Er, er, is, er, hangt, er is een spijker ja. in de muur geslagen. Er zit een draadje aan en dat zit in verbinding met de binnen de organen van dat babytje... Ja. maar ik, ik snap het niet helemaal. Nou, dat, dat klopt. Wat, wat, wat deze, dit, dit, dit plaatje komt uit, uit een boek. En de rest van het boek... of tenminste het complete boek... dat, dat hangt erboven. En daar zal ik straks ook nog wat, wat over vertellen. Maar dat, dat boek... dat kenmerkt zich doordat... Um, eigenlijk heel realistisch is, is, is weergegeven... van wat... Uh, de tekenaar in dit geval... op de ontleettafel zag. En al die, die spijkers en, en die touwtjes... die waren ook nodig. Want je, je wilde bepaalde dingen laten zien... als, als ontleedkundige, als anatoom... en um, aan, je, aan je publiek of aan de studenten. Um, en daarom moest je ja, een soort preparaat maken. Je moest uh, de ontleden lichaamsdelen... moest je op een bepaalde manier... Um, uh, in een bepaalde houding zetten, zeg maar. En dan waren allerlei uh, ja, uh, hulpmiddelen, kunstgrepen voor nodig. Onder andere dus inderdaad die touwtjes en die spijkers... die je op dit, dit plaatje van die de dode kindje ziet. Ja, want, want dat is ook iets bijzonders aan dit boek. Het is zo realistisch dat je ja, uh, niet alleen maar... een uh het gewenste plaatje ziet... maar het werkelijke plaatje... Ja, dus eigenlijk is... inclusief alle hulpmiddelen. Ja, het is, het is, uh, Dit boek is uit 1685... en is eigenlijk... Uh, het eerste boek sinds... Uh, de Humane Corpus Fabrica van Vesalius... wat uit 1542 is... eigenlijk het eerste boek... wat weer een compleet overzicht geeft... van de menselijke anatomie... en... Die voorganger, die Vesalius, die liet de menselijke anatomie zien. Eh, moet je voorstellen, eh, skeletten of, of half ontleden eh, mensfiguren die als een soort balletdansers zeg maar eh, door een landschap huppelen. Dus eigenlijk een heel geïdealiseerde voorstelling van het menselijk lichaam. En deze gestileerd, gestileerd en. Uh, het heeft ook te maken met de tijd waaruit het kwam. In de Renaissance. Enorme interesse in, in, in de schoonheid van het lichaam. In, in de mens als middelpunt van de, van de, van de schepping. Uh, deze eind in de eeuw uit Nederland. Meneer uh, Bitlo, uh, ja, Die zit op een heel andere, uh, op een heel andere golflengte. Zeg maar. die, die wil... Ja, het dode lichaam als iets werkelijk doods laten zien, zeg maar. En vandaar die, die hele ja, realistische en, en, en eigenlijk ook, ook wel, uh, wel gruwelijke uh, gravures in dit boek. Dit boek is, het is ook een lijvig werk, om ik ja, maar zo ja, ja, te zeggen. Het is, een, is dik, het is groot. Hoe groot zou die zijn? Dit als het zo ja. opengeslagen is, is het minstens een halve meter. Olifantsfolio heet het, geloof ik, in bibliothe bibliothecaries termen. Dus het is een, uh, een groot, wat zal het zijn, uh, aard. Twee, denk ik, uh, formaat. Dus het is een fors uh, formaat. Uh, eigenlijk het grootste formaat uh, druk, ja, boekwerk wat je, wat je zo'n beetje kon krijgen in de 17e eeuw. Uh, met, met op elke bladzijde een, een, een prachtige, super gedetailleerde, maar ook super gruwelijke voorstelling van uh, ja, onderdelen van het menselijk lichaam. De, de, ja, het lijkt me de rug van een vrouw. Ja, het is de rug van een vrouw. Uh, met alle spieren, uh, zeg maar, uh, bloot geprepareerd, zeg maar, opengelegd. Um, en als je hem zo. Een felle huid liggen over haar billen. Ja. ja. Als je bepaalde details ziet, dan zie je dat er ook ergens een, een vlieg over, <laughs> over haar heen kruipt, zeg maar. Dus het is echt, nou ja, het bijna zintuigelijke van. Hè, de, ja, het is, het is bijna alsof, alsof die, die, die tekeningen... Um, proberen bijna van, van, van papier af te springen, zeg maar. Ja. Proberen bijna een derde dimensie aan te nemen. Maar er zit een hele gekke tegenstelling in. Ook omdat die, die vrouw die hier lijkt gewoon te poseren voor een kunstenaar. Ja. Maar... Haar hele, hele ja. rug ligt open, precies. Die, die gelatenheid, ja, en die, ja, ja, dat serene. Dat, uh... ja. En tegelijkertijd hè, is ook niet toevallig dat het, het contrast tussen de huid die niet is opengesneden, hier op de armen en de onder- en de bovenarmen, hè, die is helemaal gaaf en, en, en, uh, en glad, en dat heeft dan een enorme contrast met die, natuurlijk, die. Uh, waar het wel eens uh, weggeprepareerd... waar je naar de spiervezels kijkt... en de, de, het vet, de lillende vet en zo. Ja, ja het is echt... echt uh, het, is, het is ook artistiek. Is het, wordt, wordt er gebeurt hier echt wel uh, wat. Ja, ja precies. Ja. Want ze heeft ook prachtige pijpenkrullen in haar haar zitten. Ja. Ja, hier, hetzelfde. <laughs> het bij <is>, uh, <laughs> een heleboel lekker achtige ja Ja, ja, ja. De ja, ja. ja, ja, ja, ja. vrouw met zijn handen ja, De handen zijn, op zijn gebonden op haar rug, inderdaad. Waarschijnlijk ja. ook om, uh, om de boel weer bij elkaar te houden. Maar... Oh, ja. ja. Ook, ook dit is weer om, om de boel bij elkaar te houden. En tegelijkertijd, het, het, het, het, het effect dat het heeft... daar, daar, daar is ook uh, goed op, op ingezet, zeg maar. Dus het is, het is ook wel... Uh, het theatrale zit er ook wel in. Wauw, het is echt een mooi plaatje. Mooi, hè? Ja. ja. Of het kleedje er weer overheen voor de... Ja, het... het, het <laughs> Het maken van zo'n anatomische atlas was natuurlijk iets wat was best een onderneming. Maakte hij die grafuren zelf of liet hij die maken? Of wat was precies. Hij, hij liet ze maken. Uh, Bitlo was geen, uh, geen tekenaar. Uh, had dat talent ook niet. Uh, maar hij had zich uh, ja, had een soort. Uh, ja, tandem, een duo met iemand die in die tijd als een van de meest vooranstaande kunstenaars van Nederland werd beschouwd, Geert Laresse. Een, een Waal van oorsprong, maar eigenlijk werd hij gezien als de, de opvolger van Rembrandt in zijn tijd. Tegenwoordig wordt hij, wordt hij, is hij een beetje vergeten eigenlijk. Maar dat, dat was in die tijd in ieder geval nou, de, uh, de modieuze kunstenaar van uh, de, de late 17e eeuw, zeg maar. En Waarschijnlijk heeft Bitlo uh, zijn ontledingen gemaakt... en misschien de laresse wel iets vertelt van hoe de menselijke anatomie in elkaar zit... maar hij heeft de laresse toch vooral uh, vrijgelaten. Uh, je krijgt echt de indruk dat, dat Bitlo uh, de ontleedkamer verliet... en dan kwam de laresse binnen en probeerde zo nauwgezet mogelijk uh, ja, uh, op te tekenen... wat hij op de ontleettafel zag. Met af en toe ook wel de foutjes, omdat hij niet. Ja, hij was geen anatoom. Dus hij had al niet alle finesses van de menselijke anatomie had hij, uh, had hij, uh, had hij in zijn hoofd zitten. Ja. En uh, want Witloos uh, uh, is toch gewoon een flamboyant type? Ja, dat kun je wel zeggen. Iemand die op vele fronten actief was, um, sowieso. Hij was eigenlijk geen arts, maar een chirurgijn. Dat is een, een aan het gilde opgeleide, ja, praktische ja, voorloper van de, chirurg, van de chirurg. zeg maar. En uh, sociaal stonden die ook een trapje lager dan, uh, dan de uh, universitair opgeleide artsen. Het was een heel praktisch vak. Ja, zoals anatomie natuurlijk ook uh, in principe heel veel te maken heeft gewoon met snijden. Dus ook met de praktijk. Dus wat dat betreft uh, past dat wel, maar... Een van de uh, motivaties voor, voor Bitlow om dit, dit boek te schrijven... was ook om, om hoger op te komen. Om, om uh, meer prestige te krijgen. Om aanzien te verwerven. Ja. ja, en hij heeft ook uh, vrij vlug... Uh, toch een medische graad gehaald aan een universiteit. En, he, om, om maar um, ja, hoger op te komen in, in die, die medische wereld zeg maar, van de 17e eeuw. En dat lukte prima, want hij heeft het geschopt tot, uh, en tot hoogleraar hier in Leiden... maar ook tot de lijfarts van, uh, van de stadhouder koning, van Wilhelm III. Dus hij heeft echt uh, op de top van de, de medische sociale ladder uh, geklommen. En daarnaast was hij ook nog uh, uh, uh, toneelschrijver. Hij schreef uh, het libretto van de eerste uh, Nederlandse opera. <laughs> um, ook daarin was, was hij uh, ook, ook vrij... Uh, moet ik zeggen, um, dat was een beetje een ruziezoeker. I, I, I, in de medische wereld van Amsterdam... het was een Amsterdammer... had hij ruzie met, met de gevestigde orde... met, met uh, Frederik Ruis onder andere. Dus bekend van de anatomische preparaten. Dat had, maar tegelijkertijd een van de grote... Ja, gevestigde waarden in die medische wereld van Amsterdam. Nou, Bidlo uh, had het voortdurend anders stok met, met, met Ruis. Um, maar ook in de, in, in, de, in, in de theaterwereld was hij een, een controversieel figuur. Hij uh, vond dat het. Ja, de, moet zeggen, de toneelwereld uh, in, uh, in Nederland uh, veel te... het uh, ja, waren allemaal academische toneelstukken, vond hij. Hè? Dat was allemaal uh, plechtig en symbolisch... en met goden en uh, antieke verhalen. En hij wilde veel meer het realisme eigenlijk terug. Gewoon lekker een rauwe ja, de rauwe werkelijkheid. Nou ja, een rauwe werkelijkheid. Zoals je eigenlijk ook de rauwe werkelijkheid ziet in deze, deze atlas. Dus dat heeft echt wel wat uh, met elkaar te maken. Um, en hij heeft is is meerdere malen uh, is het echt... Uh, moest hij ook door, door Willem III, dus door, door zijn, zijn werkgever... Uh, uh, uit, uit de narigheid worden gered, omdat, omdat hij zeg maar, uh, uh, mensen beschimpte in gedichten en in, in toneelstukken. Dus het was, een, uh, het was ook een ruziezoeker. Ja. Een echte homo-universalis. Ja, homo-universalis. Uh, niet klein... alleen qua wat hij wat allemaal uh, deed uh, beroepsgewijs... maar ook wat uh, ja. temperament betreft. Maar ook wat temperament betreft. En ook, ook wel, iemand, uh, ook wel denk ik, iemand met een uh, goed gevoel voor PR. Hè? Met, onder het motto van... Uh, Doet er niet toe hoe ze over je praten als ze maar over je praten. <laughs> ja. heb, heb je nog van dat soort types tegenwoordig rondlopen? Het is natuurlijk altijd lastig om, om uh, mensen uit de 21e eeuw te vergelijken... met mensen uit de 17e eeuw, maar het, het lijkt mij als, als Bitlo nu zou hebben geleefd... dat hij uh, geen Robert Dijkgraaf zou zijn geweest. <lacht> Niet in populariteit in ieder geval. Nee, nee. U hoorde Gerde Bosman en conservator Tim Huisman... in de serie Wetenschapsgeschiedenis in duizend voorwerpen... over de anatomische atlas van Bitlo... met, zoals we net hoorden, op elke pagina... een supergedetailleerd en supergruwelijk plaatje. Om dat beeld kwijt te raken... draaien wij nu twee plaatjes achter elkaar. Mm.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 maakt het verschil. En de Poema's, dat was het samenwerkingsverband tussen de band van Dickhout en het Dua, ook Akta en de Munnik. En ze scoorden maar een paar hitjes en uh, dit was er één van, zij maakt het verschil. En de tweede plaat was uh, de Red Hot Chili Peppers met Snow. Het is uh, half vijf, het is uh, 7 maart 2018. We staan in een volledig verlaten studio in Hilversum, Steven en ik. Steven doet de muziek, de redactie en ook de techniek. Eigenlijk, eigenlijk doet hij alles. En daarbij heeft hij zich vandaag ook nog eens de krampen gegoogeld... en verzameld wat zich allemaal heeft afgespeeld op de 7e maart in de geschiedenis. Steven, hou me niet langer in spanning. <laughs> Ik zal je niet langer in spanning houden. Nou, vandaag op 7 maart, 321 na Christus roept keizer Constantijn de Grote... in, West, in het hele West-Romeinse Rijk de Dia Solis uit. De dag van de zon, onze rustdag natuurlijk, de zondag. Uh, Heine, jij woont natuurlijk in Huizen. Heb je, heb je daar nog de zondagsrust? Ja, en volgens mij zijn wij even de weinige dorpen... Nog die nog een verstrekte zondagsrust hebben op zondag. Bij ons kan je op zondag helemaal niets doen. Dus is het laatste Gallische dorpje die verzet biedt in het West-Romeinse Rijk. Ja, als wij boodschappen doen, moeten we overal in de buurt... we mogen een heel verstemde blariken mee laden. Overal zijn de winkels open, behalve <lacht> in, in Huizen. En het is nog de, de vraag of het na de volgende verkiezingen ook uh, zo gaat... Oh, ja. of, of dan wel open mag. Ik geloof niet eens dat iedereen daar er heel erg op zit te wachten om uh, altijd maar open te zijn. Ja. Ik geloof dat de winkeliers het liefste gewoon zes, zes keer in het jaar op die zondag open gaan. Want de mensen zeggen ja, jeetje, dat vind ik toch een hoop gedoe allemaal. Ja. Maar dat is dus de, de DS Solis bij ons in huizen. Yes, en Alexander Bel in 1876, dus ook op 7 maart, krijgt hij patent op de telefoon. Het is een beetje een foutje om te denken dat hij hem heeft uitgevonden... want eigenlijk heeft hij hem meer geperfectioneerd... En tot een commercieel succes gebracht. En een paar dagen na dat patent belt hij zijn assistent. En dat is het allereerste telefoonbericht. Wat denk je dat dat voor bericht was, Hein? Ik denk dat hij zei verkeerd verbonden. <lacht> of schat, ik kom wat later. <lacht> en dat zei hij werkelijk. Nee, hij zei, zei wel snel uh, tegen zijn assistent: kom snel naar me toe. Want hij had uh, een, een of andere zuur over zich heen gegooid. En uh, zijn assistent moest hem zo snel mogelijk assisteren. En dat ging niet, dat kon hij niet roepen? Uh, nou, blijkbaar was het toch. Uh, een telefoontje voor nodig. Wat is er nog meer gebeurd op 7 Nou, In uh, 1986 zendt de BBC het nieuws voor het eerst in de kleur uit. Uh, maar daar weet ik eigenlijk weinig van. Maar dat heb jij natuurlijk nog heel bewust meegemaakt, Heijn. Ja, ik zat te kijken. Nee, <laughs> ik, ik, ik ben van 65. Ik was drie jaar. Ik heb, moet je heerlijk zeggen, dat ik toen nog niet uh, het, uh, het nieuws van de BBC uh, op de voet volgde. Ik heb wel beelden gezien van, van, van, uh, van uh, journaal uit 1969. Als het wat, wat meer in zwang komt. De kleurenbeelden. Ja, en dan dan zie je, het is gewoon een hele saaie, wat ik heb gezien is een hele saaie optocht ja. uh, uh, van mensen, maar wel in kleur. Ik denk dat de mensen zich ontzettend hebben verbaasd dat het zo prachtig en zo kleurrijk was, maar het, het, het, het was niet echt heel erg bijzonder. Volgens om te zien. is het nu uh, een grijs verleden eigenlijk. Ja, grijs verleden, ja. ja, precies. En verder. Wat hebben we verder? Ja, we hebben natuurlijk ook nog in, op 7 maart 1943, 1945... dat is dus vannacht precies 73 jaar geleden... op die nacht raakte Hans Albin Router... en dat was de, de, de hoogste de, de, de baas van de, van, de, van de politie in Nederland... hij raakte zwaargebond bij een aanslag bij de Woeste Hoeven. Een paar maanden was dat voor het einde van de oorlog... en dat heeft verschrikkelijke gevolgen. Bij ons in de studio zit Theo Gerritsen... Meneer Gerritsen, u heeft zich verdiept in deze aanslag. U bent bezig een boek te schrijven over deze Hans-Albin Rauter. Wat gebeurt er precies in deze nacht? Vandaag precies 73 jaar Wat er, jaar er gebeurt is dat hij wordt dus... Uh, er staan zes man... Van de verzetsgroep Gozen staan hem op te wachten. In de verwachting dat er een vrachtauto aankomt. die ze willen gebruiken om uh, vlees te stelen uh, bij de Duitsers later. Daar hebben zij een vrachtwagen met benzinemotor voor nodig. En zij staan dat te wachten. Ze horen dat geluid van die auto. en dat is een zwaar geluid. En ze denken: dat is een vrachtauto. Die gaan ja. wij aanhouden. En die, die, die verzetsgroep die heeft een auto nodig om een overval te plegen. Ja, ja. Ze, zijn, ze zijn zich totaal niet bewust dat deze router daar nee, komt. Nee, dat zijn ze zich niet bewust. Uh, router en, en zijn bestuurder zien dat. En uh, Router geeft zijn bestuurder opdracht doorrijden. Maar toch stopt die bestuurder. Um, de, de verzetsmensen die kijken in die auto met een schijnwerper... En een begint te schieten en die schiet meteen Router in de borst. Die valt voorover. En vervolgens schieten de anderen hun wapens ook leeg, hun mitrailleurs. Um, kijken in die auto en denken dat ze iedereen uh, dodelijk verwond hebben. En uh, gaan weg, ook omdat er weer andere auto's aankomen. En een Router ligt daar dan nog, terwijl de anderen dood zijn en blijft daar liggen tot aan de volgende ochtend. Dan uh, wordt hij gemist in Apeldoorn. En er is ook een, een, een kolonne van Duitse soldaten... die naar de Harskamp onderweg is. En hij weet nog uh, geluid te maken waardoor hij uh, de aandacht trekt. Oké. Okay. Hij, hij wordt gevonden. Hij is zwaar gewond. Zwaar gewond. Hij heeft een, een schot in zijn kaak. Twee schoten in zijn borst. En er is, hij is in zijn hand geschoten. Oké. Okay. Dus dat is gebeurd op die zesde... 6 op 7 maart 1945, 73 ja. jaar geleden. Prima, zou je zeggen, een aanslag op een Duitser. Ja. Nou, dat gebeurde wel vaker. Ja. Maar er is iets anders aan de hand. Ja, uh, bij aanslagen, zeker op Duitsers, dan uh, plegen de, de bezetters uh, uh, represailles op. Uh, op de Nederlandse bevolking. En meestal gaan dat dan om todeskandidaten. Wat zijn, wat zijn todeskandidaten? Todeskandidaten zijn eigenlijk verzetstrijders die gepakt zijn. die ter dood zijn veroordeeld. maar ze die ze als een soort vuistpand houden. Uh, als er weer iets gebeurt, dan halen ze daar een stel van tevoorschijn. en schieten ze dood. Die zaten in de gevangenis. Die, die hielden ze, hield ze lekker achter de hand. Ja. Werd er een Duitser doodgeschoten? Dan zeiden ze van voor één Duitser Sorry, werden er, geloof ik tien, tien mensen. Dat, dat verschilde. Okay. Hè, dat verschilde dat, uh... En die konden ze dan uit de gevangenis houden, ja, die werden dan ja. geëxecuteerd. Nou, dit was dus zo ernstig dat Himler eraan te pas kwam. En zij is ze in kwart. En de, de, de later na de oorlog streden de partijen erover... wie eigenlijk de, de, het bevel had gegeven... om, om, om gijzelaars dood te schieten of todeskandidaten. Ja. Maar het moesten er dus zoveel zijn... dat ze er niet genoeg in voorraad hadden. Ze kwamen op een getal van 100 En ze hadden er meer nodig. Dus... Uh, ze gingen dus verder kijken. Dus ook mensen dus die uh, uh, geplunderd hadden, hadden bij een bombardement, die werden ook uh, uh, in de vrachtwagenauto's gestopt om gefusilleerd te worden. Hoeveel mensen worden er doodgeschoten... na aanleiding van de aanslag op Rauter? 263. Dat is heel erg veel. Uh, ja. Wat, wat was, maar dan kom je eigenlijk op de vraag... dan was Rauter een ontzettend belangrijke man... Hoe belangrijk was Router? Router was heel belangrijk. Je kunt hem stellen als de tweede man van het bezettingsbestuur. In hoewel, Nederland? Ja, hoewel hij eigenlijk door de, voor de bevolking eigenlijk de eerste man was. Zijn, zijn naam stond onder, de, doods, uh, onder de, de, de plakaten... waar de doodstraffen werden aangekondigd en, uh, en uh, uitgevoerd. La, laten we eventjes, want voor niet iedereen... die de hiërarchie goed in zijn hoofd had... Ja. je hebt Hitler, die kennen we ja. allemaal. Waar, waar in de hiërarchie zit Router dan? Router zit, uh, uh, Nederland wordt bezet. Er moet een bezettingsbestuur komen. Uh, Hitler die uh, weet nog van Seys Inquart. Seys Inquart. heeft hem geholpen bij uh, de overname van Oostenrijk. En uh, uh, Seys Inquart is eigenlijk zonder werk. En dus hij benoemt hem tot rijkscommissaris. Dus Seys Inquart, die wordt de rijkscommissaris Seys, in ja. Nederland. Ja. De baas in Nederland. De baas in Nederland. En waarom is hij de baas in Nederland? Hij heeft een rechtstreekse lijn met Hitler. Niemand heeft dat. Hij kan met, uh, uh, hem opbellen en uh, contact met hem hebben. Goedenavond Adolf, ja, Big Gates. Big Gates ik heb die hebben nog eindelijke problemen. Ja. En, dat. en dan is er voor de openbare orde, is daar Router. Dus Router is de baas van alles wat met politiediensten te maken met, heeft? Ja. Bovendien had hij had nog een taak meegekregen van Himmler. om mee te helpen om Nederland te nazificeren. Maar dan naar SS-niet. Die hadden dus hele andere opvattingen dan gewoon het uh, nationaal-socialistische. Maar het was veel harder natuurlijk, hè? He? Veel harder. Ja. Nou hebben we hebben de hiërarchie een beetje geschetst, ja. hè? Want nou, Router was een hele hoge jongen. Ja. Echt, nou, heel hoog in de boom. Ja. Die, die wordt dus, die, die wordt neergeschoten. Hij overleeft. Er worden yep. een heleboel mensen geëxecuteerd. Ja. Um, wat heeft dit voor gevolgen gehad? Wat dit voor gevolgen heeft gehad, uh, nou voor die mensen natuurlijk verschrikkelijk. Maar eigenlijk voor die oorlog heeft het geen enkele gevolg meer gehad. Want Duitsland was in feite verslagen. Hij is afgevoerd uh, eerst, uh, eerst in de Apeldoorn in het in uh, Lazaret En heeft vervolgens in Duitsland is in, uh, langs een reeks van ziekenhuizen... Uh, uh, uh, uh van uh -huh. gevangenissen gegaan. Totdat hij op 6 februari 1946 uitgeleverd werd aan Nederland. Ja. Yeah. Uh -huh. Het heeft er niks betekend. Um, die, die, uh, laten we even teruggaan naar die ja, aanslag. He. Het, ja. was een, het was een, een, een, een, een, een vergissing. Het was een vergissing, ja. Is, is het ooit bekend geworden wie dat heeft gedaan? Uh, ja, dat was een bekende verzetsgroep op de, uh, op de Veluwe van uh, Geert Goossens. Dat was een groep van zes uh, mensen. En waar, waaronder uh, twee Oostenrijkers, gedeserteerde Oostenrijkers... Wat is er met de. Zij hebben zij ooit bekendgemaakt dat zij. zij de, de, de, de Duitsers wisten ook dat, uh, dat zij het hadden gedaan. Want Router heeft, een van die van die. De, de leider heeft die erkend. de foto. Want ze waren al op jacht naar. Uh, ja, naar, uh, naar die Geert Goossens en zijn groep. Er zijn in totaal 263 mensen geëxecuteerd ja. naar aanleiding van deze aanslag. Hoe, hoe ging dat in zijn werk? Ze werden, ze werden uit de gevangenissen ja. gehaald, maar ja. ze hadden er niet genoeg. Ja. Er uh, kwam dus opdracht van Schoengard. Schoengard uh, was de beveelshaber van de ziegerhuispolicei en werd na de aanslag op Rauten ook benoemd tot Heure 600-policeivuuren. de ss En Hij nam dus de plaats in van, de, van de Router. Dus die, uh, en uh, die gaf dus opdracht aan de regionale hoofdkantoren... de bazen van de regionale hoofdkantoren... om uh, todeskandidaten beschikbaar te stellen. Nou, toen kwamen ze dus achter dat ze de, dat ze de maar honderd hadden. En, maar uh, dat uh, was niet genoeg om, om de wraak te kunnen nemen. Dus overal werd, werden dus, uh, uh, nieuwe todeskandidaten uh, ge, gecreëerd. En die executies vinden ook in allerlei steden plaats. Almelo, eh, Amsterdam, eh, overal in het land vinden die plaats. Maar de meesten worden geëxecuteerd bij de Woestelhoeven? Ja, daar worden 117 uh, mensen geëxecuteerd bij de Woestelhoeven. Router, was zijn naam bekend in de oorlog? Heel bekend. Heel bekend. K juist, uh, hij, die naam was bekender dan Seys Inckwart. Omdat die man op die aanplakbiljetten stond... Yeah. politionele ma maatregelen werden namens hem afgekondigd. Dus alles wat daar gebeurde aan, aan, aan avondklok en, uh, en, en straffen... dat werd onder zijn naam werd dat, uh, werd dat afgekondigd. Daarbij had die man ook een fysiek uh, aandachtspunt. Hij was verschrikkelijk lang. Hij was uh, 1,96 meter, 96, dat was een gigant voor die tijd. Mm. Dus hij stak ook overal bovenuit. En hij, bij alle parades is hij aanwezig... Dan staat hij naast Zinkwart en naast Mussert. Maar hij, ja, je herkent hem altijd. En hij had overal, in de oorlog, had hij, had hij had overal wel iets mee te maken? Hij had overal mee met de arbeidsinzet, uh, de nazificering van Nederland, zelfs het, uh, het in nemen van rijwielen. Uh, je kunt niet radio toestellen. Joden ja, Jodenvervolging. En... Ja, heel, heel heeft hij zich echt uh, heel erg mee bemoeid. Kijk, hij echt goed in de gaten houden of, of ze wel allemaal werden afgevoerd. Ja. Wat was het voor man? Het was een aset was het. Het was een. Uh, kijk, uh, hij werd afgeschilderd als, uh, als, als een, ja, een, een met bloed doorlopen ogen boef. Hè? Uh, als je ook die jongen, die, die, die, de jong die gier uit de Alpen, de rover hoofdman. Hè? De, de superlatieven waren niet van de lucht waren ze. Uh, maar in feite was hij eigenlijk een heel gelijkmatig mens, was hij. Heem? Hij was een overtuigende nationaal-socialist... en dan ook nog van, het, van de SS-nit. Maar wat hij dus ook had... en wat voor Nederland echt heel slecht is geweest... hij was een heel goed coördinator... en hij was ook een pragmaticus. Dus als het even... Uh, hij was aanvankelijk bijvoorbeeld tegen de arbeidsinzet. En dan niet omdat hij niet wilde dat de mensen naar Duitsland werden vervoerd. Maar hij had niet de manschappen om dat uh, uit te kunnen voeren om ze allemaal op te sporen. Dus uh, aanvankelijk was hij daar gereserveerd over. Maar later als van Hitler toch dat bevel komt, dan voert hij dat druk zichtloos uit. Ja. Was hij een carrière uh, soldaat? Uh, hij was juist geen carrière soldaat, nee. Kijk, in mijn boek, wat in september verschijnt, ga ik ook op zijn jeugd in. Router is niet zomaar uit het niets hier komen neervallen. Router had een hele belangrijke carrière achter de rug in Oostenrijk. In de paramilitaire groepen, in de Vrijkorpsen, daar heeft hij een belangrijke rol in gespeeld en zelfs nog een twee koeps mee gedaan. U, heeft, uh, u bent uh, gepensioneerd, u bent verslaggever geweest... Ja. bij het Vrij, uh, Vrij Nederland Algemeen Dagblad Parool. parool. En na de pensionering bent u geschiedenis gaan studeren... Ja. en u raakte geïntegreerd door de persoon uh, Router. Nee, het is anders. Als verslaggever van het Parool was ik een keer bij het, bij, uh, bij het NIOT want ik, ik schreef regelmatig over de oorlog. En er was een dame, en ik zat er in de zaal, in een grote kamer... en er was een wand met uh, archiefdozen. En toen kwam het gesprek erop, toen dus zei ze... zie je die dozen? Allemaal router. Velen hebben geprobeerd de biografie te schrijven... het is niemand gelukt. En dat is, het zal begin jaren tachtig zijn geweest. Dat is altijd in mijn hoofd blijven rondzingen. Dat ik dacht, van, als ik nog uh, uh, de fut heb en ik ben nog een beetje helder van geest... dan ga ik dat misschien nog eens ooit doen. En toen de kans zich uh, voordeed uh, dat ik met de fut kon bij het Algemeen Dagblad... toen dacht, heb ik wel gedacht van het is een gigantisch werk zal het zijn. Dus ik moet goed voorbereid zijn. Dus ik ga, het eer, ik ga eerst studeren. Ik ga eerst geschiedenis studeren. Dat heb ik ook afgemaakt. Ik kom laude afgestudeerd. En toen ben ik pas begonnen. En alles voor Router. En u dacht van nou Router... Nou, die heeft vijf jaar, heeft die bezetting geduurd. Ik doe het in vier jaar rond ik, dat, ja, rond ik het dat af. Ja, dat hebben we gedacht. En dat is, ja, dat was al... Uh, alleen het onderzoek in Oostenrijk kostte me al anderhalf jaar. Um, en dan moest ik ook naar Duitsland. Hij heeft ook in de periode van 33 tot, uh, tot 40 in Duitsland is hij actief geweest. En heeft daar carrière gemaakt in de, in de SS... Eigenlijk heeft hij daar zijn opleiding gehad voor wat hij in Nederland ging doen. U heeft een biografie geschreven van het wieg tot het graf. Ja, wat de Duitsers noemen een gezantbiografie. Ja. Maar wat, wat, wat maakt deze man zo interessant? Dat u er zoveel tijd aan wilt besteden? Omdat deze man echt heel belangrijk is geweest voor de Nederlandse geschiedenis. En voor de, voor de periode 40-45. En eigenlijk uh, wat, uh, wat, die, wat die vrouw in de tijd zei over dus er is uh, niemand is het gelukt. Ik ben, ik ben eigenlijk nauwelijks tegengekomen dus dat mensen daarover hem geschreven hebben. Er is, de, er is wel een, een deel uh, dissertatie verschenen over hem. Maar dat ging alleen over de Nederlandse periode en die is nooit gepubliceerd. Eigenlijk is er weinig over geschreven. De Jong heeft dat wel gedaan, die hebben wel geschreven, maar die waren niet geïnteresseerd in de persoon. Nee, ook uh, Pressen niet. Uh, de, de, de maatregelen die hij nam, dat, de, daar werd uitgebreid over geschreven. Maar de achterliggende gedachten en wat, wat die man uh, bezig hield, daar, daar was zeker die eerste generatie historici uh, niet in geïnteresseerd. Daders waren niet zo interessant. En waarom bent u dan wel geïnteresseerd in deze dader? Omdat, dat heeft misschien met mijn karakter te maken... omdat ik als journalist ook altijd vaak de ravelranden van de maatschappij opzocht. Dat, waren, dat vond ik altijd interessantere mensen dan bijvoorbeeld helden. Dat is ook maar zo. Ik heb ooit een, uh, een groot verhaal geschreven over de militaire Willemsorde. En ik heb daar ongeveer zes of zeven van die, van die uh, ridders heb ik geïnterviewd. En dat vond ik, dat was een heel saai verhaal. Want dan vroeg ik van, waarom heeft u dat gedaan? Ik ja, ja, omdat ik het moest doen. Uh, en daar, daar hield het dan mee op, zo'n beetje. Ja. U zei net van hem, uh, Router was een aceet. hij rookte niet, hij dronk niet, nee, nee. hij ging niet vreemd, ja, hij, ging... hij stal geen kunst. Nee, nee, Ontzettend nee, nee, nee, nee, nee. saaie vent. Want het, is, want het is nog heel aardig, dat, een voorbeeld dat ik wil geven. Uh, op een gegeven moment uh, gaan die diensten allemaal naar het oosten van het land. Hè? Als die invasie dreigt, wordt het overgeplaatst. En hij, uh, hij, hij heeft ook zijn hoofdkantoor dan daar in, uh, uh, in Gelderland. En dan krijgt hij dus een soort toelage dat hij moet, rijden, moet heen en weer moet reizen. En daar is dan discussie over. En het eerste wat hij zegt, van: ik wil het niet hebben... want ik wil geen discussie daarover hebben. Dat absoluut niet. Hè? Dus... Uh, of, hij het nou, uh, wel of, uh, of het nou juist was of niet. Hij wilde geen discussie hebben, dus uh, snap het maar. Saai zeg. Ja, het is ook saai. Hoe hou je het uh, zo lang vol met zo'n saaie man dan? Ja, als je daar eenmaal aan begint, kan je daar toch niet mee stoppen. Nee? nee. Hij, hij komt in Nederland. Uh, hij raakt gewond. Ja. Hij uh, maakt het einde van de oorlog niet mee in Nederland. Nee. Hij uh, wordt, uh, nou op een gegeven moment wordt hij voor het gerecht gedaagd. Ja. Dan is volgens mij ook, dan daar hebben we een stukje fragment van, dan hebben we zijn stem. Hè, horen ja, we dan. De nog. hoge stem. De openbare terechtzitting is geopend. Bent u Hans Albien Router? geboren te Klagensvoort, Oostenrijk, 4 februari 1895. Ja, Verstaat u Nederlands. Moeilijk. Ah, moeilijk. Sweer. En nu spreekt het ook niet. Alleen je versteer mensen naar president gaan spreken. Hij verstaat het wel, ja, maar hij spreekt, spreekt het niet. niet. Nee. nee. Maar ik heb begrepen dat het hele proces wel gewoon wordt in het de Nederlands tegen gepraat. Uh, ja. hoe, gedraagt hij zich, hoe gedraagt hij zich tijdens het proces? Nou ja, uh, het zijn gedrag kun je zien van hij neemt de verantwoordelijkheid, maar eigenlijk ook weer niet. Ja, hij ontkent alles, of dat hij dan even weer anderen hebben de, die, uh, die hebben de beslissingen genomen. Hij heeft altijd minder gedaan, heeft hij. Dus, uh, uh, van de Jodenvervolging, de, hun lot weet hij niets af. Hij was wel bij de beruchte toespraak van Himmler in Pozen. Dat was je dus wel, en daar werd hem dus in de, bij de raad van cassatie in hoge beroep werd hem daarna gevraagd. En toen zei hij: ja, ik ben er wel geweest, maar kan me er niks van herinneren. Waarschijnlijk is dat in een andere bijeenkomst geweest. Heeft hij ook niet een keertje tegen in een, in een geheime bijeenkomst ook gezegd over het lot van de Joden ja, ja. in de Tweede Wereldoorlog? Uh, leg ik alleen bij God verantwoording af? Ja, ja En dat zegt van, En wat hij ook dan heeft gezegd van: ik wil graag in de hel boeten voor wat ik de Joden heb aangedaan. Hij heeft na de oorlog dat ontkend. He, dat, dat hij dat nooit gezegd heeft. En uh, daar had hij dan de verklaring voor. Dat, want daar was dus een, iemand van de, van de ANP was erbij. Die dat in steno opgeschreven heeft. Dat hij het niet goed begrepen had. Omdat de Oostenrijkers de dubbele soep gebruiken. Dat was dus uh, zijn verklaring daarvoor. Okay. Waarom nam hij geen verantwoordelijkheid voor zijn daden? Ja, dat is heel raar. Is dat, uh, want hij, uh, hij was dus wel zo. Dus dat hij zei van uh, ik vind dat, dat de Nederlanders mij dood mogen schieten. He, dus de, hij nam ook eigenlijk de rol van Christus zo'n beetje aan. Van dat het bloed wat vloeide he, mocht helpen om, uh, om uh, de relatie tussen Nederlanders en Duitsers te verzoenen. Dat, uh, heeft hij dat gezegd in zijn proces? Uh, dat heeft hij zoiets in, in het proces ook gezegd. Dat heeft hij steeds gezegd. Hè? Dus dat, maar kijk, hij, hij was dus zo rechtlijnig dat hij zei van... ja, uh, ze hebben recht op mijn, uh, op mijn leven, want wij hebben de oorlog verloren. Hadden we maar moeten winnen. Dus, uh, zo dat, simpel is het. Zo simpel is het, en dan moet je daar niet over zeuren. In, op dat, in dat opzicht is het wel eerlijk. Op ja, ja, ja Heeft u is... er wel bewondering voor ook? Nou, bewondering. Uh, ja, je kunt ook zo'n monomaan zijn, dus dat je dat roept. Ja. Ja. De meeste mensen krijgen natuurlijk, die hebben die zijn zo lang met zo iemand bezig, die krijgen een bewondering of een enorme haat voor zo'n persoon. Wat, ik heb wat? geen bewondering voor hem... en ik, ik, uh, ja, ik haat hem uh, uh, ook niet. Uh, hij is zoals hij is. En dat, uh, dat was heel vervelend voor Nederland. Dat was heel ernstig voor Nederland. Ja. Hij wordt, uh, zelfs sprekend zou ik bijna zeggen, ter dood veroordeeld. Ja. Uh, dit is de eis van de, van de openbaar aanklager. Voor hem past slechts de doodstraf. Al dus rechtdoende staat het u als Nederlanders... ...tevens vrij voldoening te voelen. Dat gij recht kunt doen aan hen die in de strijd van bezet Nederland streden... ...leden en vielen, in de mate waarin de aardse justitie dit doen kan. De eis is doodstraf en ja. een soort rechtvaardiging voor al het kwaad... ...wat hij de Nederlanders ja, heeft ja, aangedaan... Ja, ja. Uh, is dat zo? Ja. Nou, hij, zal wel, hij is ter dood veroordeeld. Er komt er nog een keer een hoger beroep, maar dan de wordt het, de, de straf wordt bevestigd. En hij, uiteindelijk, wanneer wordt hij ter dood uh, geëxecuteerd? Op 25 maart uh, 1949. En dan gebeurt er nog iets bijzonders, vind ja. ik persoonlijk. Ja, dat, is, dat mag je wel bijzonder noemen. Ja. Kijk, uh, hij had gevraagd om, uh, om zelf het bevel vuur te mogen geven... Dat, was het is door, dat is hem door, uh, door Zaaier, de procureur fiscaal verboden. Ja. Maar hij heeft dat wel gedaan. Dus hij, hij staat voor het executiepeloton en dan roept hij zelf vuur? Ja. Wat, wat, wat is dat? Wat, wat, wat zegt dat u? Wat, uh, wat, wat het mij zegt is dat die man uh, ja, zo uh, rechtlijnig is. Um. Uh, afsluitend, wat was het voor man in een paar woorden? Het, het was een bezeten man. Maar ook weer niet. Hè. Hij was zo rechtlijnig. Um, kijk, die man die is uit de Eerste Wereldoorlog gekomen. Hij is daar zwaar gewond geraakt tijdens de Eerste Wereldoorlog. En die mensen kwamen dus terug, vooral die jonge officieren... en die kwamen terug in een land dat niet meer bestond... Oostenrijk was teruggebracht na het verdrag van uh, Saint Germain. He, dat was dus de, uh, Duitsland had het verdrag van, uh, van Versailles. En, uh, en Oostenrijk had het verdrag van Saint Germain. Dat was nog erger dan uh, van Versailles. Dat, uh, Oostenrijk, het, het, keizer, het Keizerrijk was teruggebracht tot één zesde van het gebied. Getraumatiseerd. Getraumatiseerd. Ja. Theo Gerrits, heel erg bedankt voor je, voor je komst. Uw boek, uh, dat heet uh, Router Himmlersvuist in Nederland... Uh, verschijnt in september ja. van 2018. Volgens mij promoveert u dan ook? Ja, als hoop het ik. Goed is. Hoop, ja, als ja. de, de, de hooggeleerden dat uh, accepteren. Ja, nou, dat zal wel lukken. Heel erg bedankt voor je komst. Where's my snare? no snare in my headphones, there you go, yeah, yo, yo, have you ever been hated or discriminated against, I have, I've been protested and demonstrated against, picket signs for my wicked rhymes, look at the times, sick as the mind of the motherfucker,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 I never meant to hurt you, I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning up my closet, one more time, I said I'm sorry mama, I never meant to hurt you, I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning up my closet, ha! I got some skeletons in my closet and I don't know if no one It. So before they throw me inside my coffin and close it, I'ma expose it. I'll take you back to 73. Before I ever had a multi-platinum selling CD. I was a baby. Maybe I was just a couple of months. My faggot father must have had his panties up in a bunch. As split, I wonder if he even kissed me goodbye. No, I don't on second Just fucking wished he would die I look at Haley, and I couldn't picture leaving her side Even if I hated Kim, I grit my teeth and I try to make it work with her At least for Haley's sake, I maybe made some mistakes But I'm only human, but I'm man enough to face him today What I did was stupid, no doubt it was dumb But the smartest shit I did was take the bullets out of that gun Cause I'da killed him, Shit, I woulda shot Kim and them both It's my life, I'd like to welcome y'all to the Eminem show I'm sorry mama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 Nah, I would never diss my own mama just to get recognition. Take a second to listen For you think this record is dissing. But put yourself in my position. Just try to envision witnessing your mama popping prescription pills in the kitchen, bitching that someone's always going through a person, shit's missing, going through public housing systems, victim of Munchausen syndrome. My whole life I was made to believe I was sick when I wasn't. Till I grew up, now I blew up. It makes you sick to your stomach, doesn't it? Wasn't it the reason you made that CD for me? So you could.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 Leaning Out My Closet van M&M. Het volgende uur tussen vijf en zes... dat is het vierde en het laatste uur van Focus... En dan krijgt u antwoord op de volgende vragen. Wie waren de eerste vegetariërs van Nederland? En dat is natuurlijk in het kader van de eerste week zonder vlees. En kent u de volgende vrouwen? Authorine Lucy en Claudette Colvert. Waarschijnlijk niet. En dat is jammer, want in de jaren 50... waren ze voor de zwarte Amerikaanse burgerbeweging... net zo belangrijk als boegbeeld Rosa Parks. En krijgt u geen genoeg van focus... en wilt u alle gesprekken nog van vandaag en van de afgelopen weken... nog een keertje terugluisteren... dan kan dat op nporadio1.nl slash radiofocus. Ik doe hem nog één keertje, hoor npo radio 1.nl slash radiofocus